die na de aanslag wisten te ontkomen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft een brief geschreven aan de burgemeester van Parijs. Daarin betuigt hij namens de Amsterdammers een solidariteit met de Parijzenaars na de aanslag op de Charlie Hebdo. Volgens Van der Laan is een aanslag op cartoonisten, een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en dus op iedereen. Ook burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft een brief aan de burgemeester van Parijs gestuurd. De aanslag raakt volgens Abu Taleb iedere beschaving en de vrijheid van meningsuiting. Ander nieuws: de Duitse regering wil dat zeilers, watersporters en de binnenvaart tol gaan betalen op Duitse wateren. De verwachting is dat de nieuwe tolheffing uiterlijk in 2017 ingaat. Die zal ook gevolgen hebben voor Nederlandse binnenvaartschippers. Alleen al op de Rijn wordt bijna de helft van de lading door Nederlanders vervoerd. Vanaf volgend jaar moet op de Duitse snelwegen al tol worden betaald.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1049. Mijn naam is Berno Veugen en ik twee uur lang ga ik de plaatjes aan elkaar schuiven voor jullie. Twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met uh, vier nieuwe CD's in dit programma. Dit uur twee, andere uur twee. De eerste werk is Where did the time go? Van het uh, duo Nieuw Tatar en David Darling. En de ander is uh, Saman The Wind van Timothy Wenzel. Geen onbekende voor dit programma. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten. Pisselradio.eu. luister plezier. Ja, ik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 De drie daders van de aanslag op het Frans satirische tijdschrift Charlie Hebdo... zouden zijn gelokaliseerd. Dat meldt de Franse krant Libération. Eerder op de avond melden verschillende media dat twee daders oud-Syrië-gangers zijn. 32 en 34 jaar oud. De derde dader zou 18 zijn. De zoektocht zou zich nu hebben toegespitst op de stad Reims, zo'n 140 kilometer van Parijs. Bij de aanslag kwamen tien journalisten en twee politieagenten om het leven. De Franse president Hollande heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Om twaalf uur wordt een moment van stilte gehouden. De vlaggen in Frankrijk zullen drie dagen lang half stok hangen. In een televisietoespraak zei Hollande dat de belangrijkste boodschap van Frankrijk vrijheid is. Zij zijn onze helden, zei hij over de twaalf doden die bij de aanslag zijn gevallen.